Het is negen uur, Trudy Vendrich met het NOS-journaal. Het dodental van de aanval op een bank gisteren in het oosten van Afghanistan is opgelopen tot 38. De minister van Binnenlandse Zaken heeft dat bekendgemaakt. In eerste instantie werd gesproken over 15 doden. Gisteren liepen drie mannen in het uniform van de grenspolitie het bankgebouw in Jadalabad binnen en begonnen om zich heen te schieten. Daarna lieten ze hun bomgordels ontploffen. De Taliban heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. De bank regelt de uitbetaling van de salarissen... van lokale veiligheidsagenten en ambtenaren. In Libië hebben moslimleiders de autoriteiten opgeroepen... te stoppen met het doodschieten van burgers. Stop het bloedbad nu, zeggen ze in een verklaring. Gisteren zijn mogelijk tientallen mensen om het leven gekomen... in de havenstad Benghazi. Veiligheidstroepen openden toen het vuur op demonstranten. De betogers eisten het vertrek van kolonel Gaddafi... In Bahrein hebben duizenden demonstranten de nacht doorgebracht op het centrale plein in de hoofdstad Manama. Ze zijn sinds gisteren weer op het Parelplein nadat het leger zich had teruggetrokken. De kroonprins van Bahrein heeft gezegd dat hij gesprekken gaat voeren met de oppositie. De politie in Vietnam heeft de oorzaak achterhaald van het ongeluk met een toeristenboot waarbij elf Westerse toeristen afgelopen donderdag zijn verdronken. De afsluiter van het koelwater stond open terwijl hij dicht had moeten zijn. Het water kon niet worden weggepompt omdat de motor van de boot uitstond. De toeristenboot lag s'nachts in een baai voor anker. Elf toeristen en een Vietnamese gids werden in hun slaap door het water verrast. De kapitein en een bemanningslid zijn opgepakt. Schaatser Bob de Jong heeft bij de World Cup-wedstrijden in Salt Lake City met een persoonlijke record de 10 kilometer gewonnen. De Jong was vier seconden sneller dan Olympisch kampioen Lee uit Zuid-Korea. Bob de Vries werd derde, Arjen van der Kieft won in de B-groep. Het weer bewolkt en in het zuiden kans op regen, later vandaag droog en af en toe zon en het wordt 1 tot 5 graden. Dit was het NOS-journaal. ...kapitein of matroos. Wie er ook vaart, je vaarseizoen begint op de Hiswa Amsterdam Bootshow. 1 tot en met 6 maart in Amsterdam Raai. Goedemorgen, lekker weg in eigen land. Kom tijdens de voorjaarsvakantie naar het Militaire Luchtvaartmuseum in Soesterberg. Van 20 tot en met 27 februari zijn er drie verschillende voorstellingen te zien... ...die dagelijks verzorgd worden door Pandemonia Science Theater. Om 1, 2 en 3 uur. Toegang is gratis. Meer informatie op militaireluchtvaartmuseum.nl in de voorjaarsvakantie gaat Flip de Beer, bekend van School TV, bij Space Expo in Noordwijk oefenen voor astronaut. Samen met de kinderen ontdekt hij wat je nodig hebt om naar de ruimte te gaan. Beleven ze een raketlancering en proeven ze ruimtevoedsel. Als ze slagen in hun missie, krijgen ze een heus astronautendiploma. Voorpret op space-expo.nl. In de Nieuwe Kinderexpo nieuws uit het Midden-Oosten van het Rijksmuseum van Oudheden uit Leiden gaan kinderen op pad als verslaggever. Ze wandelen over een markt in Turkije en belanden bij een opgraving in Egypte. Aan het eind maken ze een eigen krant. Meer weten kijk op rmo.nl. Kia ora, ga je mee op reis naar de Maoris? Ze wonen in Nieuw-Zeeland en zijn nu te ontmoeten in de familietentoonstelling Maori in Museum Volkenkunde Leiden. Deze voorjaarsvakantie leer je hoe je een haka doet. Dat is een Maori-dreigdans met zang, een uitgestoken tong en rollende ogen. Bekijk het complete programma op volkenkunde.nl. Alles kunt u nog even nalezen op lekkerweg.nl. Dat was het. Lekkerweg in eigen land. Bestel uw toegangskaarten voordelig op hiswa.nl en win één van de 10 zeil- of rubberboten. Beleef de magie van de topschaatsen in Tiof.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 Als u nou eens een schnitzel wil eten van een halve meter bij 30 centimeter en een kilo zwaar... en als het nu u nou geen worst interesseert wat het betekent als wij allemaal van die schnitzels gaan eten... en ook niet dat er al heel wat Nederlanders door hun knieën zakken van de obesitas... dan moet u naar Truckers Café op Den Bult in Deurningen. Want daar verkopen ze van die onzalige lappenvlees. Hij kost 30 euro en als je hem in een half uur opeet... Dan geven ze je 7,50 terug. En als je kotst, dan moet je het zelf opruimen. En deze varkensplak die vervangt de snitsel van 600 gram. Die hadden ze ook al. Maar die stopten de truckers in hun holle kies. Ik vrees dat ze daar weinig oren hebben naar vlees minderen. Een meatless Monday. Want dan zijn de truckers natuurlijk direct verdwenen. Met de vlam Susanne Krutsman speelde werk van Clara-Josephine Wieck-Schumann... het scherzo uit de sonate in G-Klein. De Dat is een bijzonder paard... van het lijstje zeldzame huisdierrassen. In de jaren zeventig was het ras bijna uitgestorven... maar dankzij een enthousiaste groep fokkers in Duitsland... is dit paard blijven bestaan. En daar is nu een Nederlands initiatief bijgekomen. Paardenfokster Marja de Bruin uit het Betuwse Ingen is bezig een stoeterij op te zetten voor de schwarzwalder Foxen. Rob Buiter is bij Marja de Bruin gaan kijken... aan de ontbijttafel van de paarden. Daar staan ze. Lekker te vreten allemaal. Ja, lekker rustig. Staat er stroom op het hek of kunnen we ja, er even in? Ja, ik zal hem even eraf halen. Ze zeker, Zo, ze staan te eten. Het ja. zijn het helemaal ontzettend relaxte dieren. Hè? Een beetje zijn... een ruig uitziend paardenras. Het is het uh, vriendelijkste, mensvriendelijkste paardenras eigenlijk wat er is. Ja, dat snap Zoals, ik dat jij ja, dat als liever kijk, kijk. Nou, kijk maar achter je, daar zijn de veulenzaal. Ze komen gelijk bij je kijken. Ze komen meteen met volle mond even kijken wat hier aan de hand is. Ja. Ze laten vaak hun eten staan om kennis te komen maken. Ze maken echt contact met je. Dat maakt dit ras ook zo bijzonder prettig om mee te werken. Het is een heel mensgericht ras, maar ook heel cool van karakter. Ja. Het is niet een heel groot paardenras, hè? Wil, uh... Nee, de merries uh, hebben de schofhoogte tussen 1,48 en 1,58. En uh, de hengsten moeten 1,50 minimaal zijn tot 1,60. Moeten zijn. Er worden eisen gesteld aan hoe het ras eruit hoort te zien. Absoluut, ja. Door het stamboek. Ja, er is een uh, heel fokprogramma. En uh, daar staat in dat fokprogramma... Daar staat in. ...waar de paarden aan moeten voldoen om in het stamboek te mogen komen. Ja, maar ja. dan hebben we het dus over het Duitse stamboek van de Fuchs. Klopt. Want een Nederlands stamboek is er nog niet. Jammer genoeg niet. Nee, er zijn maar, zoals ik op dit moment heb kunnen registreren, 111 Fuchsen in Nederland... Het stamboek in Duitsland heeft het heel gesloten gehouden. Dus dat betekent alleen de paarden die in het Zwarte Woud geboren worden en die zijn van mensen die in het Zwarte Woud wonen, komen in het stamboek van het Zwarte Woud. Er waren natuurlijk meerdere Duitsers die in het noorden of het midden woonden die dit ras ook bijzonder mooi vonden en die er graag een wilden hebben. Maar konden niet in het stamboek omdat ze niet in het Zwarte Woud woonden. Die hebben hun eigen stamboek opgericht. En dat is wat we hier nu in Nederland ook aan het doen zijn. Een Nederlands Zwarzwaldervoeks-stamboek. Ja, een rare wereld hè, dat het allemaal zo beschermd is. Uh, het ene stamboek die het andere het licht in de ogen niet gunt. Uh... Daar gaat het inderdaad om. Het gaat om de muntjes, om de centjes. Maar het gaat jou om het behoud van dat bijzondere ras Ja. ja. Waarom vind je het nou überhaupt belangrijk dat dit bijzondere ras uh, in de benen gehouden wordt? In de jaren 70 hadden, we, hadden ze in Duitsland nog maar 159 merries en vier hengsten. Dus de Duitse staat heeft dit ras echt voor uitsterven behoed. Maar dit ras is ook uitermate geschikt voor mensen die van hun paard willen genieten. Die hobbymatig met hun paard omgaan. En Nederland die heeft ontzettend sportgericht gefokt. Dus de Nederlandse KWPN is een... Ja, dat zeggen ze in paardentaal. Daar fokken we hitte in. Een warm bloedpaarden... Ja, maar meer hitte wil zeggen hyper. Hypernerveus. Dus ben je lekker op een buitenritje, komt een blaadje langsvliegen... en nou ja, lig je met z'n tweeën in de sloot. Hyper de pieper. Dit paard is rustig, is relaxed, is heel cool. Is uitermate geschikt... Voor de recreant, maar je kunt er oprijden, je kunt er voor de koet zetten. Hij is voor landwerk, dus voor ploegen, eggen. als je dat leuk zou vinden... kun je er ook mee doen. Je doet ook een oproep aan mensen om zich te melden... op het ja. moment dat zij nog zwartshaldefoeks hebben staan. Ja. Ah, ik maar, doe... maar de, denk je niet dat je ze inmiddels allemaal wel kent? Nee, nee, toch niet. Nee, dat denk ik niet. Nee. Ik doe inderdaad een oproep aan iedereen die een zwartshaldefoeks in zijn bezit heeft... om zich te melden. En dat is omdat we zoveel mogelijk... Mensen en paarden nodig hebben, want we willen dolgraag een erkenning van het ministerie hebben om dit bijzondere ras een stamboek te geven in ja. Nederland. Fuchs, slaat dat op de, de kleur? Met ja. je bruin? Fuchs is vos. Ja, ja Fuchs is fos. Mooie blonde manen erop. Ja, hele lange witte manen, zoals de Haflinger ze ook heeft, maar deze worden veel langer. Ik heb manen gemeten van 1,20 meter. <laughs> Zo, ja, van 1,20 meter 20. En de voskleur is van rood vos naar donker vos. Die koolvoeks, zoals de Duitser het zegt, die ziet men het liefste. Maar ja, op een kleur kun je niet rijden. Het nee. karakter, dat is belangrijk. Ja, ja, het karakter. Er wordt nou aan mijn hand geknabbeld. ja het is super nieuwsgierig, maar heel relaxed. leg gewoon het hoofd op mijn schouder. En ja. komt even Kom even meekijken. Kom even meekijken. Overdag zijn ze lekker op de paddock en als de wij. Niet te nat, dus gaan ze lekker op de wei. En zomers, lente, zomer, herfst staan ze sowieso altijd op de wei. Ja, want dat is iets anders waar je mee bezig bent. Je wilt niet alleen dat stamboek voor deze paarden oprichten, voor dit bijzondere paardenras. Maar je bent ook bezig met het opzetten van een natuurlijke paardenhouderij. Klopt, ja. ja. Een natuurlijke paardenhouderij waarbij de paarden altijd in de kudde leven. Samen zijn. Normaal gesproken zijn, we in, zijn er heel veel mensen die hun paard in een stal opsluiten. Maar gewoon individueel in een box. Hè. Ja. Een paard is een kuddedier. Een kuddedier wil zeggen dat het met meerdere soortgenoten samenleeft. Komt, ze komt er nu helemaal tussen staan. <lacht> <lacht> Ammael. En dat betekent dat een paard vriendschappen nodig heeft. Maar ook als hij jeuk heeft, wordt hij gekrabbeld. Maar hij kan ook een keer mot hebben. In de kudde is er altijd een leidster en de rest volg. Daar staat de leidster van de kudde. Dat is een oude... Slimme Mary, en zij bepaalt wie waar staat. Zij is de leidster. Dat betekent dat als ik met mijn paarden werk, die zijn veel gevoeliger voor mijn lichaamstaal als ik met mijn paarden werk. Als je een paard stal, dan heeft hij een eenzame opsluiting. Het is in Nederland verboden om een Jack Russell in een schoenendoos te houden. Dat mag niet komt de dierenbescherming. Jij zegt een, een paard die een groot deel van de dag in een bok staat... is eigenlijk hetzelfde als een Jack Russell in een schoenendoos. Dat is wat ik uit probeer te leggen. Ja. Ja. En daar komt dan nog bij dat het een loopdier is. Het hoort in de vrije natuur 40 kilometer per dag te lopen... om aan zijn eetbehoeften te voldoen. Het is hapje, stapje, hapje, stapje. Ja, Met andere woorden, je zegt eigenlijk is de paardenhouderij... zoals dat in het gros van de gevallen in Nederland gebeurt... eigenlijk heel onnatuurlijk. Ja, is dus voor een paard heel onnatuurlijk. Ondertussen worden mijn veters losgetrokken ja. door deze dame. En achter, hier komt nog een mooi veulen. Maar goed, dat moet hier straks, op het moment dat hier een natuurlijke paardenhouderij wordt gebouwd, anders worden. Ja, paarden leven in de kudde, blijven in de kudde. En kunnen zelf kiezen, ga ik schuilen of ga ik buiten staan. Zoals je ziet heb ik hier wat schuilgelegenheid. En waar staat mijn zevenjarige hengst als het sneeuwt? Buiten. Gewoon lekker buiten. En dan heeft hij echt waar een, een pak sneeuw op zijn rug en de sneeuw smelt niet eens. Nee. Zo isoleert de vacht. Kom maar. Kom. Komijden. Kom. Ga kom. maar lekker de wei op. Goed zo, so, meiden. Goed zo. So. Het ontbijt ja. zit erop. Je hebt de paarden even naar de wei geroepen. Dat is wel mooi om te zien trouwens. Leuk hè? Dat die kudde nee. zo komt. Ja. Ja. ja al staan ze achteraan als ik ze roep komen ze. Dus een plaatje schiet voor de website. Dan kunnen mensen ook zien hoe ze eruit zien. Ja. Ja, ze liggen nu lekker te rollen in de, in de klei. Dus, kijk daar nou. Heeft u nou zelf een Schwarzwalder Fuchs in de wei staan? Of kent u iemand die zo'n paard heeft? Surf dan naar vroegevogels.vara.nl en meld hem... op de Schwarzwalder Fuchs meldlijn bij Marja de Bruin. Salonorkest Trocadero speelde de wals uit de operette De Graaf van Luxemburg... van de Oostenrijkse operettecomponist Frans Lehar. De verkiezing van het meest gehate dier van het jaar is losgebarsten. Er wordt driftig gestemd op www.rotbeesten.nl. En u kunt zelf ook nomineren. Veel mensen komen met suggesties en inmiddels zijn het paard en de ekster toegevoegd aan de lijst. Elke week laten we minstens één pleit bezorgen voor een rotbeest aan het woord in Vroege Vogels. Of iemand die juist vindt dat er niet op een bepaald dier gestemd moet worden. Wie kunnen we beter vragen naar zijn favoriete rotbeest dan zanger Jan Rot. Zeker nu hij sinds een paar weken een collega van me is... want hij presenteert op Radio 4 voor de VARA de componist van de week. Dat is morgenavond om half acht. Nu is het hier tijd voor Jan Rot met zijn Rotbeest. Welk beest onmiddellijk van deze lijst af moet, dat is de haan. Niet alleen omdat ik uh, zelf uh, het Chinese teken haan ben, wat een goed teken is, een goed bouwjaar. Ja, zeker. Dat zijn hele goede mensen. Maar uh, de haan is, uh, ja, zeker in de, in de komende paastijd, uh, dat is, uh, je, je weet, ik weet niet hoe bijbels je bent, maar de, de haan, dat is, uh, Jezus zegt dan tegen Petrus, voor de haan heeft gekraaid, zul je mij drie maal verlogen hebben. En dat is een mooi symbool, En daarom staat op elke kerk staat ook een haan. Dat om, uh, om, ...om ons steeds aan te vertuigen van als ineens het einde van de wereld komt... ...als ineens de haan gaat kraaien, zorg dan dat je klaar bent. Nou, dat, dat hebben wij in deze tijd, hemel of niet, hebben wij toch wel dat soort symbolen nodig. Dus die, die haan die hoort niet uh, bij de rotlijst. Nee hoor, ik vind het een belediging, hij moet eraf. Heb je thuis een haan? Uh, nee, maar we wonen wel... Uh, ik heb ze wel om me heen. Want wij wonen op het platteland... En er zit wel af en toe... Kijk, als je goede mensen hebt en slechte mensen heb je ook goede haan en slechte haan. Er zijn, er zijn hanen die overdrijven, dat geef ik toe. Er zijn die, die wel vijf, zes keer en dan ook nog eigenlijk iets te vroeg. Maar ik, ik, vind, nee, ik vind hanen mooi. En ook op, op, met vakantie is het toch het, het mooiste eigenlijk... als je niks hebt te doen, dus dat je lang zou kunnen uitslapen... maar om, om vier uur of vijf uur begint zo'n haan. Ja, het is, nee, ik, vind het ook, ik vind het heel romantisch. Het geluid, dat is prachtig, dat gekraai. Ja, dat varen, ook de, de haan op, op, op de rotlijst te zeggen. Maar rot is ook een goed woord, hoor. Dus sowieso, een is eigenlijk heel erg positief. Uh, voor jou wel, natuurlijk. Voor mij, ja. Ach man, je kunt ook eindeloos rot zijn met u. En, uh, rot is overal, rot ziet alles. Maar, uh, maar rotbeesten? Rotbeesten was toch uh, <lacht> niet... Weet je wat gek is aan de haan? Die haan die, die kraait over de hele wereld hetzelfde, maar in alle talen schrijven ze het anders. Hè? Dat kukeleku -ku -ku -ku van ons, dat is het natuurlijk helemaal niet. Er is uh, uh, uh, zit zeker geen k in. En een kokoro ko, het is Frans uh, rocket in het, in het uh, Engels, dat doet hij ook zeker niet. Maar over de hele wereld kraait hij hetzelfde. Dat is, dat is fenomenaal, vind ik. Dus uh, In de verste uit uiteinders, in de rimboe ergens, dan kun je toch helemaal thuis voelen. In ieder geval die eerste seconde dat je wordt wakker gemaakt door de haan. Muziek van uh, de Boheense componist Franticek Vanerowski. De Swiss clarinet players speelden de finale het allegro uit. Het kwartet voor klarinet en drie bassethoorns. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Dagvlinders hebben niet alleen last van de opwarming van de aarde... Uit onderzoek van Anouk Kormond van Wageningen Universiteit... blijkt dat de diertjes ook profijt hebben van klimaatverandering. Vooral bij een versnipperd landschap. Kormond deed op de Veluwe een paar zomers lang onderzoek... naar de verspreiding van het hooibeestje, het bruin zandoogje... de bosparelmoervlinder en het heideblauwtje. Volgens de onderzoekster ontstaan er door de klimaatverandering... meer en drogere periodes met veel zon. En laat dat nu typisch vlinderweer zijn. Gevolg is dat de dieren bij dit type weer vaker en langer vliegen en daarbij grotere afstanden afleggen. Daardoor wordt de kans groter om van het ene gebiedje naar het andere te hoppen. En is de kans dus ook groter dat ze uiteindelijk op een geschikte plek terechtkomen. Onderzoek. Het planbureau voor de leefomgeving voorziet de donkere tijden voor het natuurbeheer in Nederland. Met de enorme bezuinigingen op het natuurbeleid gaat Nederland niet voldoen aan de internationale afspraken op dat gebied. Dat schrijft het planbureau in een rapport dat deze week werd gepresenteerd aan staatssecretaris Bleker. Maarten Haier van het planbureau over de internationale verdragen die in de knel komen. De Vogel- en habitatrichtlijn. daar hebben we ons verplicht om de natuur die we hebben in stand te houden. En de natuurcondities nog te verbeteren. En de Convention on Biological Diversity, dat is een internationaal verdrag. Wat ook precies gaat over in stand houden van de natuur wat je hebt. Maar goed, dat is dus Europees afgesproken. En ik zie nou vogelbescherming, milieudefensie, noem ze allemaal maar op. Ik zie ze het al warm lopen om naar de rechter te stappen. We halen onze doelen niet. Nee, nou ja, die doelen die zijn dus gewoon heel erg ambitieus gebleken. En eh, dat was met het oude EHS beleid ook al moeilijk. Hè? Dus die, die doelen waren echt buiten beeld. Dus als je dat eh, wil realiseren, dan, dan moet er eigenlijk een veel bredere wens bestaan in de samenleving om daar wat aan te doen. Dat zei directeur Maarten Haijer van het Planbureau voor de Leefomgeving. Goed nieuws. De walvissen laten zich horen. Ze zijn waarschijnlijk opgewekt, want Japan heeft de walvisjacht voor de rest van het dit seizoen stilgelegd. En dat is een overwinning voor de actiegroep Sea Shepherd, die de walvisvloot al maanden in de weg zit. Een tijdje terug hadden wij kapitein Paul Watson nog hier in het kapitool. De Japanse minister van Visserij gaf als officiële reden van de jachtstop dat ze de veiligheid van de bemanning door de acties van Sea Shepherd niet meer kon garanderen. Volgens critici is de echte oorzaak het feit dat de Japanners hun walvisvlees niet meer aan de straatstenen kwijt kunnen. En er nu zelfs een overschot is ontstaan. Een soort walvisberg dus. Vooral de laatste jaren zou de vraag enorm gedaald zijn. Bedreigde de natuur. De natuurgebieden in de ecologische hoofdstructuur moeten bij wet worden beschermd. Dat staat in het wetsvoorstel Basiswet Natuur... dat de PvdA en D66 gisteren aanboden tijdens de landelijke actiedag Hart voor Natuur. Volgens D66-kamerlid Stientje van Veldhoven moeten we voorkomen dat natuurgebieden in Nederland vogelvrij worden verklaard. In het voorstel worden ook de verbindingszones tussen de natuurgebieden beschermd en verder afgemaakt. Zoals het Oostwaarderswold, de verbinding van de Oostvaardersplassen met de Veluwe. De Zee. Sinds deze week is de proef om CO2 op te slaan in lege gasvelden in Noord-Nederland van de baan. Eerst was er geen draagvlak in Barendrecht. Vervolgens protesteerden de Groningers en Drenten. Dus dan maar opslaan op zee, bedacht minister Verhagen van Economische Zaken. Want op zee wonen geen kiezers. En daar moet je twee weken voor de verkiezingen toch ook rekening mee houden. Stichting De Noordzee vindt het een slecht idee. Want de gevolgen zijn groot als er onverhoopt CO2 weglekt. Directeur Elko Leemans. CO2 in zee dat is een groot probleem voor allerlei organismen. Vooral Zeeorganismen die kalkstructuren hebben, nou, en dat zijn er heel veel. Dat zijn bijvoorbeeld alle schelpdieren en krabben en dergelijke. Door die CO2 in zee krijgen we namelijk een verzuring. en daardoor los kalkskeletten op. Schelpdieren kunnen geen goede schelpen aanmaken. Nou ja, dan kan je dus als schelp moeilijk overleven. Het opslaan van CO2 in de zeebodem is eigenlijk afschuiven van problemen die op het land zijn. En dat is door de, door de decennia heen is het altijd al gedaan. Vroeger werden de vaten giffen in zee gestort of vuilverbranding op zee. En het, hetzelfde is nu met CO2. Lukt het niet op het land? Dan heb je altijd nog even de zee om voor, je, voor al uw problemen op te lossen. Zoiets zou je kunnen stellen. En uiteindelijk natuurlijk ook het hele principiële punt. Als je CO2 gaat opslaan, dan leidt dat de aandacht af van de echte oplossingen. Zoals veel meer doen aan besparing. En het werken aan verduurzaming van de energiebronnen. Het is, het is eigenlijk een soort schijnoplossing. Door CO2 in de bodem op te slaan, kunnen mensen denken... nou, dus eigenlijk die kolencentrales zijn helemaal niet zo'n probleem. Want die CO2 vangen we gewoon af en dat slaan we ergens op. Dus dan is er helemaal geen klimaatprobleem. dus directeur Elko Leemans van Stichting De Noordzee. Vlees. 0,00000000005. 000 ja, u herkent misschien deze stem. Wielrenner Alberto Contador vertelt hoeveel tijd de vleesetende plant Blaasjeskruid nodig heeft om zijn prooi te vangen. Zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, 0, en dan nog een heleboel nullen. Blaasjeskruid, dat ook in Nederland voorkomt... zuigt zijn slachtoffer in een snelheid van 1 milliseconde naar binnen. En daarmee is het de snelste vleesetende plant ter wereld... dat ontdekten Franse wetenschapper, wetenschappers. Blaasjeskruid vangt waterinsecten met vangblaasjes op de stengels. Als een insect voorbij zwemt en een haartje op één van die blaasjes aanraakt... springt die open en wordt het onfortuinlijke beestje... in een mum van tijd naar binnen gezogen. Er zijn slechts een paar planten die sneller bewegen dan het blaasjes. Kampioen is de explosieve opening van de bloemen van de Cornus canadensis. De Amerikaanse variant van de cornoeie. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Alexandre Tarot speelde Les Roseaux van de Franse componist François Couperin. Je zult maar oog in oog komen te staan met een schorpioen. Dat kwam Willem Perquin, biologiedocent aan het Oostvaarderscollege in Almere. Om zijn leerlingen enthousiast te maken voor het vak biologie... had hij een paar scheppen strooisellaag meegenomen uit het bos... om onder de microscoop te bekijken. Tot ieders verrassing dook daar een piepkleine schorpioen op... van amper twee millimeter groot, de pseudoschorpioen... Karten van Lingen is bij Willem Perquin samen met specialist Jeroen Hoffer. Gewapend met een grote zeef, een schepje en een witte bak op zoek naar de hele kleine pseudo-schorpioen. We hebben er al één gevonden. Daar heb je hem. Hier in de alcohol. Oh, dat is dat friemeltje, dat zwarte friemeltje? Ja, precies. Oh, dus... ik zie het. Die, die heeft ook echt de poten van een uh, ja. schorpioen. Ja, dus uh, voor op zijn kop. Hij zitten dus klauwen op ja. zijn armen. Het zijn echte jagers, dus uh, daar zitten ook uh, gifklieren in. Dus dan pakken ze een prooi, bijvoorbeeld een springstaart of een ander klein beestje, zoals een meid. En ja, nou goed, dan, dan spuiten ze dus dat gif in. En uh, dan kunnen ze gaan peuzelen. Maar ik mis de giftige staart. Dus ze haalt het gif ergens anders. Al... Ze hebben geen ja, staart? Dus... Ja, nee. Dus het uiterlijk, dus ze zijn veel kleiner dan uh, schorpioenen natuurlijk. En omdat het uiterlijk een beetje overeenkomt, heten ze schorpioenen of basstaartschorpioenen, ook wel mosschorpioenen genoemd. Maar goed, die gifstaart die uh, schorpioenen hebben, die hebben ze dus niet. Maar ze hebben het in hun poten zitten, of in hun bek, of waar zit dan het gif? Ze hebben vier potenparen. En daarvoor, daar zitten, dat is uh, dan een gemodificeerde mond, uh, monddelen. Ja. En, uh, en ja, die zijn heel groot gegroeid, zoals je kunt vinden. Kijk, ze ja. is nou helemaal vooruitgestoken. Het is bijna net zo groot als de hele rest van het lichaam. Ja, het is sowieso zo, een schorpioen en... te zijn, behalve de staart. Ja, het lijkt er wel op. Ja. Willem, maar je hebt hem gevonden. Hè? Hoe, hoe ging dat nou eigenlijk in zijn werk? Nou, uh, wat ik wel vaker doe is uh, wat uh, strooisel meenemen voor uh, leerlingen. Strooisel uit het bos gewoon? Ja, ja strooisel hier. Uh, hier zitten we in een uh, loofbos. Dus hier hebben we wat, uh, ja, wat blaadjes uh, en takjes meegenomen. En die stop ik dan in een grote zak. En dan uh, ja, neem ik dat mee naar school. En dan gaan die leerlingen, gaan, uh, daar, die nemen daar wat mee naar hun tafel... En die kijken dan onder een binoculair uh, ja, of er wat in zit, wat, wat leven in zit. En uh, dan ontdekken ze ook wel eens wat. En dit keer was het dus een zuiderschorpioen. Wist je meteen wat het was? Nee, ik had nee. zelf ook nog nooit gezien. Dus uh, nou, wij zijn toen in de boekjes gaan neuzen van uh, nou, het ziet er wel heel bijzonder uit. Het is echt wel indrukwekkend, die, uh, die scharen lijkt het wel. In eerste instantie leek het erop alsof het heel zeldzaam was. Achteraf blijkt dat het nee. wel meevalt. Maar uh, ja, je, je ziet het normaal gesproken zie je het niet... Om, omdat het uh, zo klein is. Ja. Ja, hoe bijzonder is het dus, Jeroen? Heel uh, algemeen, begrijp ik. Ja, deze is heel algemeen. Ja, waar leeft hij van? Waar leeft hij mee samen? Ja, uh, het zijn echte roofdiertjes. Ze kunnen niks zien. Ze leven ook vaak in de bodem of op andere donkere plekken. Maar ze jagen dus, ze hebben op hun scharen die ze voor op hun kop hebben. Daar hebben ze lange haren op. En zodra daar een trilling op komt, dan gaan, beginnen ze te grijpen. Ze, ga, ze grijpen vaak mis, maar ook vaak raak en uh, ja dan pakken ze uh, meten of uh, springstaarten beesten die heel veel in de grond voorkomen, maar ik heb ook wel eens uh, gewoon wat pseudos gevangen en die uh, gewoon in een bakje getest. Ze eten ook fruitvliegen bijvoorbeeld. En uh, die zijn echt een heel stuk groter dan wat ze zelf zijn. Hoe kan deze nou bestaan? Want als hij uh, rondgescharreld heeft op zijn anderhalve vierkante centimeter... dan ja. wil hij verder, want dan is het op. Dan moet hij, hoe doet hij dat? De staan er onbekend... dat ze zich kunnen vastklampen aan andere dieren die mobieler zijn. Um, zoals bijvoorbeeld uh, um, uh, kevers, vliegende kevers. Ja. En dan uh, kunnen ze zich aan een poot vastklampen. Um, um, langpootmuggen bijvoorbeeld is bekend. Er zijn ook leuke foto's van. En dan zie je een kleine pseudoschorpioen hangen aan een poot van een ander beest. Als ze met heel veel tegelijk, dan, uh, dan wordt er geprotesteerd. Dus, Mensen kunnen zich heel goed vastgrijpen. Dus het is uh, voor, uh, voor een kever bijvoorbeeld, die van ze af wil, heel moeilijk om ze eraf te trappen. Jij hebt weer wat te vertellen, Willem, in de klas. Ja, ik, uh, ik ga straks uh, weer uh, een verzamelen. Want morgen zijn er uh, leerlingen van vijf VWO... En ik weet eigenlijk wel zeker dat die ook heel graag een pseudoscorpioen willen vinden. Ja. Speelt dit mee? Kijk, als ze iets vinden wat uh, zo leuk is met zo'n leuk verhaal... dat ze misschien denken, oh, dat is toch wel erg leuk om biologie te gaan doen. Ja, dat, dat, dat is eigenlijk waarom ik biologie geef. Dat, dat is het uh, de, de, de interesse wekken en, uh, en, het, uh, en ja, eigenlijk dat soort dingen gaan waarderen. Ja, daarom doe ik dit. Ja. We zagen net ook wat mos hopen. Dat kan ook wel oh, interessant ja. zijn, want daar Dan zitten, zitten even, ook... Ja. Hoe diep moet je gaan? Want ik, ik, ik, heb heb, het idee. ik heb geen idee. Ik kijk uh, nu gewoon eventjes. Maar ik moet bekennen dat ik uh, zelf nog niet in molshoop heb gekeken. Kijk, je ziet wel je dat hier... Je ziet wel de hier, gang lopen. Uh, ja, ja. Het is de aarde is hier helemaal los, inderdaad. Ja. Kijk, maar in molshoop heb je niet kans dat de mol alles opeet voor zijn uh, neus... Uh... Uh, ik denk, ja, uh, mollen die eten uh, grotere wormen natuurlijk. Ja. Dus ik denk niet dat hij geïnteresseerd is in hele kleine beestjes die daar rondlopen. Maar uh, ja, veel dieren met een vacht hebben ook vaak parasieten. Ja. En misschien is dat de reden dat dat interessant is voor pseudoscorpioenen mm -hmm. om het te zijn. Dat hij dus samenleeft bij een mol en dat hij dan de parasieten van die mol kan opeten. Dus dat is dan een win-win situatie in principe. Is dat ook zo, dat, dat die pseudoscorpioenen samenleven met, uh, met kleine zootiertjes? Nee, nee, zover zou ik niet willen gaan. Uh, er is wel een bepaalde associatie dat je ook bijvoorbeeld uh, in vogelnesten... ...kun je ook vinden, bepaalde ja. soorten. Ja. Hebben jullie ook een favoriet dier in de... Een bodem zitten. Dat dus je, je zegt, god, die is zo apart of specialistisch. Of, uh... Nou ja, ik, ik vind dus persoonlijk die pseudoschorpje nog wel top. Ja? Ja. Dus, uh, je kunt ook echt leuk gedrag aan ze observeren. Zoals? Um, nou, als ze, als ze lopen... Dan, dan Als ze vooruit lopen, dan hebben ze bijvoorbeeld die scharen ook, ook zo vooruit gestoken. Als een beetje uit elkaar als het, als het gewij van een hert bijvoorbeeld. Maar dan als je, ze, als je ze laat schrikken. Dus je komt met je vinger in de buurt bijvoorbeeld. En dan zie je ze en dan gaan ze een paar stappen achteruit. En dan trekken ze die scharen zo naar achter. En dat is heel stereotyp gedrag van die beesten. En als ze bijvoorbeeld aan het jagen zijn. En dan kun je ook zien dat ze echt aan het zoeken zijn. Dus er valt echt iets te observeren in van van dat ze maar gewoon een beetje in de wilde weg lopen, zoals veel kleine dieren lijken te doen. Ja, ja. ja, ja dan moeten hoor. we weer even zeven eerst. Zo, okay. zit nu al wat lopen. Oké, okay. waar zie je het dan? Oh ja. ja, kijk. Hem, kijk, hier he? loopt ja. hij achteruit. Zo oh. Met zijn scharen ja, zo ja. helemaal naar achter getrokken. Ik zie het. Maar ja, ik vind hem helemaal niet in zo'n mini, nou mini, loopt mini. Hij Ja, nee, ja. Die, die scharen die maken hem vrij groot. Ja. Ja. ja, nu schrikt hij, eens kijken of hem... Oh, wat ja. zie je, leuk? leuk? Je een pakje met een pincet. <laughs> nou, ja, ik, ik, ik hoop dan dat hij op de punt van de pincet loopt. Ja, ja, juist. Nou, nu is hij echt in de... Ja, dan kijk, kijk, je hebt hem. Ja, zo. Dat heb je vaker gedaan. Zo. Weer een. Ja. Ik zag nog wat lopen, maar dat was iets gewoon. Ja, kijk, uh, hier gaat een springstaart. Ja, en daar is iets heel kleins. Zie? Ja, uh, dat is een, uh, een meid. Kijk, hier is nog een pseudenschorpje. Ja, maar ja, zie Oh, je krijgt er oog voor, hè? Ja, dat is een wereld die normaal gesproken aan, uh, aan de mensen ontsnapt. Ja. Maar er is zoveel te zien daar, ja. Geweldig. Neem een loepje mee en ga ergens zitten en... Uh... Ja, je, is, je komt de meest leuke dingen tegen. Maar je moet gewoon even, even kijken. Ja. de Russische componist Nicolai Metner. De derde variatie, Grazioso, Grazioso, uit de violsonaten in G Groot. Uitgevoerd door Lawrence Kayale op viool en Paul Stewart op piano. Woensdag 2 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen... Het kan u niet ontgaan zijn dat die eraan komen. Meer dan ooit lijkt het te gaan om de vraag: stem je voor of tegen kabinet Rutte? Maar misschien draait het ook om de vraag: met 40% bezuinigingen op natuur en milieu voor de deur, stem je voor of tegen natuur en milieu? Aan tafel de nieuwe directeur. Nou, hij draait al een jaartje mee. Maar we noemen het toch nog maar nieuw. Voor het eerst hier in het kapitool: eh, directeur van Milieudefensie Hans Berkhuizen. En de, nou dat mag ik wel zeggen, de nieuwe directeur van de Stichting Natuur en Milieu, Tjerk Wagenaar. Draait nu twee maanden mee, ongeveer. Allebei heren, welkom hier in het capitool. Uh, beide, dus relatief kort op, uh, op jullie post. In een tijd van uh, grote bezuinigingen op natuur en milieu. Hoe leuk is die, uh, hoe leuk is die baan, meneer Berghuizen? Nou ja, er zijn in ieder geval uitdagingen. Wat dat betreft gebeurt er wat. Uh... Het is ook wel een beetje strijden tegen de bierkaai af en toe voor je gevoel. Tegelijkertijd zien we in het veld natuurlijk wel... dat ook de burgers zich wel wat zorgen beginnen te maken van... waar gaat dit nu allemaal naartoe? Dat betekent voor ons als een organisatie... die natuurlijk toch met een sterke achterban actief is... dat we daadwerkelijk uh, proberen uh, nou, dingen te veranderen... en ja. dingen in beweging te gaan zetten. Ja. Meneer Wagenaar, uh, Natuur en Milieu, uh, bent, bent u nog, nog steeds blij... Uh? Ik. toen u gevraagd werd voor de, po voor de post uh, zag het misschien nog net wat anders uit? Of? Nee hoor, ik bedoel in de kern, uh, het is gewoon een magnifiek veld om actief in te zijn. En nogmaals, uh, de hele ontwikkeling naar duurzaamheid is onontkoombaar. Je ziet zoveel positieve krachten bij bedrijven, consumenten, maar ook bij, uh, bij de overheid en uh, in andere landen. Ja, en af en toe heb je wat tegenwind. En euh, ik bedoel, ik heb gewoon lol. Ik bedoel, ik zie een hoop goede mensen om me heen die allemaal willen. Nou, kracht is nu, doel is nu vooral zorg ervoor dat je krachten bundelt. En dat ik daar mijn bijdrage aan mag, mag leveren Heel leuk. Ja, u, u beschrijft het als wat tegenwind. Uh, het kabinet zit nu zo'n 120 dagen. Geeft u, ze, geeft u ze een rapportcijfer? Hoe doen ze het op het gebied van natuur en milieu? Nou, ik moet zeggen, het is nog geen voldoende als het gaat om daden. Uh, eerder een, echt een goede onvoldoende. Maar als het gaat om woorden... Ja, dan zie ik toch wel een aantal goede dingen. Uh, ik bedoel, een kabinet wat in zijn kern begint over duurzaamheid... wat praat over een uh, Green Deal. Uh, afspraken maken met het uh, bedrijfsleven, met consumenten... Een de Green Deal heb ik Rutte toch al heel lang niet meer horen, horen roepen. Nee, maar dat, Daarom zit er ook nog geen voldoende in wat ze op dit moment doen. Ja. Maar goed, binnenkort komt er een uh, brief van minister Verhagen... die aangeeft uh, wat hij met de Green Deal aan wil. Ja, en ik zeg, als dit kabinet uh, heel hoog in het vaandel heeft staan... daadkracht, laat dan ook wat zien... En uh, ik wil niet zeggen dat ik de hoop verloren ben... maar ik bedoel, daar zit wat mij betreft het perspectief. En nogmaals, er wordt in deze hele arena waar ik nu twee maanden in rondloop... Uh, heel veel gepraat, maar wat mij betreft gaat het om daden. En als ik uh, twee weken geleden ook met de uh, staatssecretaris Atsma praat... en hij zegt daar heel duidelijk, wij houden de doelen overeind... kijk, dan denk ik natuurlijk wel weer in mijn achterhoofd van... jammer dat de doelen van, van 30 naar 20 procent CO2-besparing gegaan. Maar als hij zegt, de doelen hou ik overeind, het is een vries... Dan denk ik, een man, een man, een woord, een woord. En dan denk ik, ach, er zit hoop. Ja, uh, Meneer Berghuis, denkt u ook dat de doelen overeind gehouden worden? En die doelen, ja, hoe hou je die overeind met, met zo'n wat 40% bezuiniging op natuur en milieu? Nou, dat is precies ook onze zorg. Wat wij, uh, laat onverlet, door enige positieve gedachten uh, koesteren wij ook. Maar we merken wel dat het vooral uh, verbaal is. De doelen overeind, maar de middelen zijn weg. Dus hoe dat straks moet gaan, ik heb geen idee. Wat we wel merken, bijvoorbeeld bij duurzaam inkoopbeleid van de overheid... dat we wel zeggen van, goh, het moet duurzaam. Maar tegelijkertijd de normen wat wij met z'n allen duurzaam zijn gaan noemen... wat gaan aanpassen, zodat alles wat niet duurzaam is, toch duurzaam wordt. Nou, geeft niet heel veel hoop, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Maar u zegt allebei van, nou, er zijn wel woorden over Green Deal... En, maar nu de daden erbij, maar die toch ook die woorden. Ik bedoel, we mogen nu her en der 130 gaan rijden. Er zijn plannen voor kerncentrales erbij. Er worden extra steenkolencentrales gebouwd. De ecologische hoofdstructuur wordt in de ijskast gestopt. Dat zijn toch ook qua woorden al niet eens uh, zulke... Uh, Plannen die zo positief zijn voor natuur en milieu? Nee, dat klopt. En wij denken ook inderdaad. 130 km per uur, de aanleg van nieuwe snelwegen. Het, het lijkt allemaal vooral te gaan om uh, de korte termijnbehoeften maximaal te bevredigen. en helemaal niet meer over die lange termijn na te denken. En ja, dat is natuurlijk wel onze taak om dit kabinet daaraan uh, te houden. om daarop te wijzen, maar ook de maatschappelijke discussie daarover aan te gaan. Ja. Hoe gaat u daar een, een vuist tegen maken? Nou ja, sowieso willen wij uh, alternatieven ontwikkelen. Gewoon laten zien hoe het ook kan. Consequenties uh, laten zien. Vertellen van, goh, als je nou 130 km per uur wil gaan rijden, wat betekent dat dan? Wat betekent dat voor je CO2-doelstelling? Die ga je niet malen. Wat betekent het voor je veiligheid? Wat betekent het voor allerlei uitstoot van giftige stoffen enzovoort? Uh, maar ook nieuwe snelwegen. Ik bedoel, er zijn alternatieven. Werkgevers hebben bijvoorbeeld een veel betere... Uh, instrumentarium om files te voorkomen dan de overheid. Want nieuwe snelwegen leidt alleen maar tot nieuwe files. Maar uh, werkgevers die kunnen ook eens zorgen dat er wat minder lege vrachtwagens rondrijden. 40% van alle vrachtwagens rijden gewoon leeg over die wegen. Maar ook hun werknemers kunnen op een andere manier en een andere tijd naar hun werk komen. Ja, Meneer Wagenaar, nou, heeft, nou is natuur en milieu ook flink uh, geraakt door de bezuinigingen... Heel, Klopt. Er moesten veel mensen bij jullie weg uh, ja. vorig jaar. Hoe krachtig zijn jullie nu nog in deze dagen? Uh, ik kan eigenlijk zeggen, ik merk gewoon enorm krachtig. Uh, ik zie dat uh, de mensen bij ons uh, enorme veerkracht hebben... en uh, die passie is niet verloren gegaan. Uh, tegenslagen kunnen ze aan en we blijven inhoudelijk sterk. Ja. Uh, maar oh, jullie kunnen het veel minder aanpakken, neem ik aan. Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Uh, in die zin, het is natuurlijk sowieso iets minder... Maar we doen het samen met mensen. En als je het samen met bedrijven doet, samen met universiteiten, samen met de overheid... zolang je dat maar goed bij elkaar brengt, dan krijg je die kracht wel. En waar, de, waar de echt het speerpunt zit is, zoek de goede mensen bij elkaar die echt willen. Zorg ervoor dat je de goede inhoud hebt. En dan kom je op oplossingen zoals Hans ook aangeeft. Maar breng die mensen bij elkaar. Ja, en die mensen die u dan allemaal spreekt, bedrijven, wetenschap, die, die zijn ook kritisch en die zijn nu ook uh, gealarmeerd... Ja, zeker weten. Maar ik, ik, kijk, de mate van, van alarmering verschilt. Ik bedoel, ik, ik, ik, we praten met, met, met Microsoft, met Albert Heijn. Ik bedoel de verhalen over Unilever. Iedereen kent ze uit de krant. Daar zitten mensen die echt de kant van duurzaamheid uit willen. Die echt begrijpen dat er geld te verdienen is... als, als je op een verantwoorde manier met onze ecologie omgaat. Geef die mensen de ruimte, geef die mensen de kans op een goede manier. En dan kijk ik weer naar het kabinet en zeg kabinet... Faciliteer dat op een goede manier. Doe wat. Ja, nou, het, het natuurbeleid van dit kabinet wordt flink bekritiseerd. Sterker nog, boos zijn ze. Oud-milieuminister Pieter Winsemius en oud-minister van Landbouw en Natuur. Kees Veerman boos op het natuurbeleid van hun eigen partijen, de VVD en het CDA. Want het zijn juist deze coalitiepartijen die het natuurbeleid op zijn zachtst gezegd niet serieus nemen. En dat heeft ernstige gevolgen. Zij, Kees Veerman, voorman van Natuurmonumenten momenteel... Uh, dat zei die vrijdagavond in Uitgesproken VARA. Ja. Ik ben voorzitter van een van de grootste verenigingen van Nederland en daar ben ik trots op. En die vereniging die staat niet zomaar wat te doen, die staat voor belangen die over 100 jaar nog steeds belangrijk zijn. En wij staan ook voor goede en betrouwbare afspraken die we met mensen in de omgeving hebben gemaakt... En als wij met z'n allen minder geld hebben om iets op een bepaalde wijze uit te voeren, dan moet je met elkaar praten over hoe je dat beter kunt doen. En je moet niet elkaar op de kast jagen en de tegenstellingen tussen de landbouw aan de ene kant en het natuurbeheer aan de andere kant op scherp zetten. Dat is onverstandig. Pieter Winsemius heeft zijn partijgenoot premier Mark Rutte eerder al opgeroepen om zich nog eens te bezinnen op het natuurbeleid van dit kabinet. Maar komen beide heren verder nog in actie? Allereerst Kees Veerman. Nou, ik heb een telefoontje van meneer Bleker gehad dat hij met me wil spreken. Uh, en toen heb ik gezegd, nou, u bent een hoger geplaatste, dus zegt u maar wanneer. Maar daar is het not, ik heb nog niks gehoord. En ik heb een vriendelijke oproep geplaatst en met Mark Rutte ook gepraat en gezegd... Joh, ik ga een advertentie zetten, moet dat nou? Ik vind het verschrikkelijk om een advertentie te zetten, maar dan moet de advertentie kort voor de verkiezingen zeggen... Uh, als je om natuur en milieu geeft, stem dan niet op CDA, PVV en VVD. En dat zou een ramp zijn om dat te moeten doen. Ja, duidelijker kan het niet. Uh, ze, ze lijken toch heel duidelijk te zeggen... wie voor natuur is, stemt woensdag 2 maart niet op uh, VVD, CD, CDA of PVV. Um, wat, wat vinden jullie daarvan, van deze uitspraken? Ik, ik begrijp uh, de gedachtegangen van, uh, van Kees Veerman en Pieter Wensem is uitstekend. Ik wil daar nog een ander geluid tegenover laten horen. En dat vind ik ook het mooie van onze samenleving. Als ik gedeputeerden ook van hun eigen partijen, van CDA en VVD, hoor... en ik hoor hoe die krachtig oppositie voeren tegen zeg maar, de voorgestelde uh, bezuinigingen op natuur van, uh, van het huidige kabinet. Dan denk ik, ja, het gaat om provinciale statenverkiezingen. Laten we deze mensen ook niet in de steek. Maar in de kern geloof ik wel dat uh, het huidige kabinet moet echt veranderen. En als we op deze manier doorgaan, dan zou ik ook niet uh, enthousiast zijn om op dit kabinet te gaan stemmen. Ja, meneer, meneer Wagner, is dat, het, is dat het, uh, het, st het stemadvies van Natuur en Milieu? Wij geven geen stemadvies. Uh, mensen zijn uh, zelfstandig genoeg om goede afwegingen te maken. En iedereen ziet gewoon dat op dit moment ten aanzien van de natuur en milieu... dit kabinet in ieder geval niet de kern wat ze zeiden. Namelijk, wij willen duurzaamheid stimuleren. Dat zijn ze op dit moment niet aan het doen. Nee. Ja, u zegt, ik geef geen stemadvies. Maar tegelijkertijd hebben wij toch in deze maatschappij leiders en voormannen. En uh, dat, dat bent u, uh, u beiden toch aan wie wij ons willen spiegelen. En waarvan we denken van, nou, wat zouden zij ervan vinden? Wat, wat moeten wij doen? Waar wijzen zij heen? Wat wij, in ieder geval de is, wat wij in ieder geval doen is ook laten zien wat lokaal regionaal speelt. Dus wij hebben wel een stemadvies, maar dan met betrekking tot bijvoorbeeld megastallen. Gewoon laten zien van nou, de verschillende partijen denken op een bepaalde manier over die megastallen. Zodat de burger wel zijn eigen keuze kan maken. Uh, Nee, ik denk, en aan welke partijen denkt u dan, die dan uh, niet voor die megastallen zijn? Nou, tot mijn verrassing, uh, maar dan moet je ook op milieudefensie.nl stemadvies kijken. Ja, maar nu zit hier Dat in de verschillende uh, provincies, ook verschillende partijen, uh, anders daarin staan dan uh, uh, weet het, de, de, de partijen. Er verschillend in staan in verschillende provincies. Dus dat kan zomaar wisselen. In, in de provincies denken ze weer anders dan in Den Haag? Dat sowieso. Ja, uh, maar waarmee u wil zeggen van ja, het, het hangt per provincie af op wie je moet stemmen. En, uh, nou ja, wat we laat, laat ook toch duidelijk zijn: veel van het ruimtelijk beleid en natuurbeleid wordt in de provincie gemaakt. Dus als ja. we ons nu alleen nog maar focussen op het kabinet en op de Eerste Kamer, dan lopen we het risico dat we natuurlijk toch veel van het beleid wat in de provincie plaatsvindt ja. gaan missen. Is dat nou niet heel uh, diplomatiek van u uh, beiden? Dat u zegt van ja, je moet dan die, die, die partijprogramma's uit die provincie helemaal uitpluizen. Uiteindelijk hebben we toch gewoon te maken met Maxime Verhagen en uh, Henk Bleker... als het op beleid op dit veld gaat... Ja, ik weet niet of het nou het woord diplomatiek is. Ik bedoel, iedere kiezer is, uh, heeft een eigen verantwoordelijkheid. Wij zorgen ervoor dat er informatie daar is om goede afwegingen te maken. En de onderwerpen Mendo, die we hier bespreken, die, die zijn natuurlijk heel duidelijk. Ja. Maar ik ga niet voor iemand anders verantwoordelijkheid nemen. Nee. Maar Tis, gaat u wel op de, op de barricades, Kunnen we u ook vinden? Hè? Gisteren was natuurlijk een, een, een dag, een actiedag, hard voor de natuur. Uh, kunnen we u vinden op dat soort uh, brandikades? Ja. En moet het niet iets, uh, ja, iets ik, strenger uh, en steviger? Ja, ik... Uh, ik, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Je kunt ons op dat soort plaatsen zien. Maar het is, uh, wil je dingen veranderen, dan heb je een aantal manieren om dat te doen. Ik bedoel, je moet die actie op de Dam doen. Je moet je daar laten zien... Maar je moet ook zorgen dat je gedegen uh, artikelen in de krant neerzet. Je moet met kamerleden praten. En je moet met de top ja. van het bedrijfsleven praten. Over die top van het bedrijfsleven? Nee, nee, nee. Ik wou even een, pose, even een mooi voorbeeld. U heeft nu net een deal gemaakt met Haverdrijf uh, Rotterdam, toch? Over de Maasvlakte. Oh, ik nee. kijk even naar de verkeerde. Ja, dat is meneer Berghuizen. <laughs> ja. Sorry. Nee, dat klopt. Tien andere deals wij moet bij dat. mij zijn. Ja, ja. Havenbedrijf Rotterdam. Dat die groener ja. en duurzamer ja. die tweede Maasvlakte Ja, wij hebben afgelopen vrijdag de jaar bestaan van die deal... Min of meer gevierd, want het maatregelenpakket is nu ook uh, bekendgemaakt. Ja. En met dat maatregelenpakket, een heel robuust pakket. waar gewoon bovenwettelijk veel meer wordt gedaan aan de lucht, aan de luchtkwaliteit voor de Rotterdammers. en ook de verdere omgeving. Ja, ja dat zijn wel voorbeelden van ja. bedrijfsleven die wil en waar wij ook graag zaken dus mee doen. Dus ik voel hier aan tafel toch ook gewoon veel overleg met bedrijven, met instellingen, misschien wel met, met provincies. En minder uh, de Alleen tegenwerken de uh, dat, dat schiet niet op. Ik nee? zo wel druk zetten, ook maatschappelijke druk... maar ook komen met oplossingen. Dat is in ieder geval de lijn waar Milieudefensie ja. voor staat. U een laatste woord. Heel kort, want ja? dan gaan we afsluiten. We houden de spiegel voor. Hè? De kolencentrales, we hebben het signaal uit Luxemburg gekregen... dat er onterecht milieuvergunningen gegeven zijn. Kijk, daar moet je op een gegeven moment ook voor staan. Als de samenleving afspreekt, dit zijn de randvoorwaarden... waarbinnen de kolencentrales mogen komen. Nogmaals, wij zijn er niet voor... Maar daar moet je ook de spiegel voor houden. Kijk, en dat is dadelijk druk, dadelijk in maart. Dat misschien die kolencentrales op deze manier helemaal niet mogen komen. En dan denk ik, chapeau. Dit is op een gegeven moment krachtig aangeven wat wel en wat niet kan. Ja, oké. Okay. Heren, uh, laat uw tanden zien en blijf dat doen. Heel hartelijk bedankt. Hans-Pierre directeur van Milieudefensie... en Cherk Wagenaar, directeur van Stichting Natuur en Milieu. Gaan we nog heel even naar de Venolijn. Uh, die komt langzaam ook in de ban van de rotbeestenverkiezing. Luister maar eens even naar deze meldingen. Anne-Geord Agustinus. Een blad opruimen in de tuin en wat. De eerste naaktslakken, kleintjes, maar met een behoorlijke honger. Het is het begin van die nou, strijd die je toch nooit kan winnen. Niet leuk eigenlijk, maar goed. Met Ria Goedhart uit Den Ilp in Noord-Holland. Afgelopen nacht was de eerste mug in mijn slaapkamer. Valentijnsdag begon voor mij dit jaar met een muggenbeet. Goedemorgen, dit is Frans Rees uit Baaksen, midden Limburg. Na een mooie dag trof ik s'avonds een teek op mijn hand. Dat is wel heel vroeg dit jaar. Dit teek kan vier vervelende ziektes overdragen. Dus vooral niet vergeten bij de enquête Rotbeesten. Ja, bel voor fenologische waarnemingen naar 035 6711 338. En wie mee wil doen met de rotbeestenverkiezing, die gaat naar rotbeesten.nl. En ik kreeg net door dat er na ons gesprek van de net nu al een paar mensen zijn... die de huidige regeringsploeg willen nomineren als rotbeest. Nou, dat kan natuurlijk ook. Um, wij gaan afronden. Ik wens u nog een hele prettige zondag. Na tien uh, hoort u OVT van de VPRO. En ik zeg tot volgende week. Dag instituut Itzada presenteert. Waar gebeurde en wonderlijke vertellingen. Ik heb uh, gisteren gebeld met het secretariaat. aangelegenheden. Dus die weten van onze komst. Je mentaliteit veranderen. En dat is goed als je gaat lopen en lopen en lopen. En dan kom je dat slecht weer tegen. En dan ga je denken: van, Oh, in godsnaam, waar ben ik nou mee bezig? Kijk dan, hier weer een. Echt om de 200 meter staat een soort reclamebord. met iets kerkelijks uh, erop. Nieuwsgierig naar meer.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 De Ascent ISU World Cup finale. 4, 5 en 6 maart in Thialt Heerenveen. Alle internationale toppers zijn erbij. U toch ook? Koop nu kaarten in de Primera Winkel of op schaatsen.nl. Geen beton, maar natuur. Kies partij voor de dieren. Dit is Radio 1.